Kees met het NOS-journaal. Meer mensen hebben de afgelopen tijd een beroep moeten doen op de Nationale Hypotheekgarantie. In het eerste kwartaal van dit jaar klopten 765 huishoudens na de gedwongen verkoop van hun huis met een restschuld bij de NHG aan. Een jaar eerder waren dat er nog bijna 500. De NHG schiet de restschuld voor als mensen die zelf niet kunnen betalen. Vooral bij echtscheidingen was vaker sprake van een restschuld. Er wordt niet zozeer vaker gescheiden... maar door de gezakte huizenprijzen verkopen mensen bij hun scheiding... hun woning vaker met verlies. In Rotterdam is een pand van telefoonbedrijf Vodafone... door brand grotendeels verwoest. In het gebouw staat netwerkapparatuur. Mogelijk hebben klanten van Vodafone in Zuid-Holland... problemen met bellen door de brand. De temperatuur in het pand is flink opgelopen... waardoor de kans reëel is dat het telefoonverkeer niet of slecht mogelijk is... De brand aan de noordkant van Rotterdam ontstond vannacht door nog onbekende oorzaak. Er is niemand gewond geraakt. PVV-leider Wilders spreekt tegen dat hij in het katshuis heeft aangedrongen op het vertrek van minister Leers. Het artikel daarover in de Volkskrant vanochtend noemt hij de kanaar van het jaar. Ook CDA en VVD ontkennen het bericht en de Rijksvoorlichtingsdienst noemt het complete onzin. De krant schrijft op basis van bronnen rond onderhandelingen dat Wilders bij Rutte en Verhagen heeft geëist dat Leers weg moet leers zou te slap optreden en in Europa te weinig voor elkaar krijgen. Premier Rutte en CDA-onderhandelaar Verhagen zouden het idee maandagavond hebben afgewezen. Op de A28 in Drenthe is een vrachtwagen met kippen gekanteld. Door het ongeluk bij de plaats Spier zijn honderden kippen op de snelweg terechtgekomen. De vrachtwagen belandde in de berm en ramde een AWB-bord. Toen de chauffeur probeerde te corrigeren, kantelde de vrachtwagen en de aanhanger. De chauffeur is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De weg is in de richting van Assen afgesloten om de kippen te vangen en de vrachtwagen te bergen. Het weer: toenemende kans op buien, eerst vooral in het noorden. Maximum temperaturen vanmiddag 8 tot 13 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A9... ...Alkmaar richting Amstelveen tussen Bevenwijk en Raasdorp 5 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Amersfoort... ...tussen Schelling, Wouden en Diemen 3. A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsberg en Driebergen 4. A13 de laag richting Rotterdam voor Delft 3. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 3 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de Randweg-Dordrecht 4. A27 Almere richting Gorkum voor Utrecht-Noord 3...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 the same, you gotta step into my world.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 Hij weet hoe we staan Thank you. A daydream Been this way since 18 Been this way since 18 To the motherland Or sell love to another It's too cold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 I'm my best, best.